Het, NWS het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurt geen officieren meer naar masteropleidingen aan de prestigieuze universiteit van Harvard. Minister Hexthief noemt Harvard woke en het ministerie is dat niet, zegt hij. Talentvolle Amerikaanse militairen kunnen lessen volgen aan geselecteerde onderwijsinstellingen. Bij het volgend academisch jaar zal het Pentagon alleen stoppen met alle beurzen en militaire opleidingen aan Harvard. Officieren die daar nog bezig zijn met een studie mogen hun opleiding nog wel afronden. Op een provinciale weg in Gorssel in Gelderland zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeluk. De auto waarin zij zaten raakte rond kort voor een van de weg en belandde tegen een boom. Een derde inzittende van de wagen is bij het ongeluk gewond geraakt en naar het ziekenhuis toegebracht. Mogelijk raakte de auto een stoeprand in de middenberm en verloor de chauffeur daarna de controle over het voertuig. De politie deed daarna ook sporenonderzoek op de weg tussen Deventer en Zutphen. In Slowakije zijn twee bergbeklimmers om het leven gekomen bij een lawine. De slachtoffers zijn twee mannen van 37 en 38 uit Hongarije. De klimmers werden door de lawine zo'n 400 meter naar beneden gesleurd. Een groep andere klimmers in de buurt zag de lawine en wist de bedoel van mannen te lokaliseren voordat de hulpdiensten kwamen. En zij slaagden er later in de twee mannen uit de sneeuw te bevrijden. Maar toen bleken de mannen al overleden.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 I'm Hey,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 Ik kan geen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 A when you die. Why don't you love your brother? Are you out of? Your